Katrien Straatman met het NOS Journaal. De vier terreurverdachten die gisteren werden opgebakt in België... wilden een aanslag plegen op het Centraal Station van Antwerpen. Belgische media schrijven dat het om een groep geradicaliseerde jongeren gaat. Ze hadden nog geen wapens of explosieven in huis... maar zouden al wel geld hebben ingezameld om die te kopen. Kledingketen Esprit wil wereldwijd kosten besparen. Het bedrijf heeft medewerkers op het Duitse hoofdkantoor... en distributiecentrum een vrijwillige vertrekpremie aangeboden. 10% van het personeel daar mag vertrekken. Esprit kampt al jarenlang met dalende omzetten. De kledingketen wil nu 100 miljoen euro op de kosten gaan besparen. Ook in Nederland wordt er bezuinigd... maar wat de gevolgen zijn voor het personeel en de filialen hier... is niet bekend. Esprit, Esprit heeft hier 54 winkels... met totaal 460 medewerkers. Nederland gaat zich de komende jaren richten op buitenlandse klimaathandelsmissies. Dat heeft staatssecretaris Dijksma gezegd op een milieutop in Kenia. De eerste missie gaat in november al naar Indonesië. Het land heeft hulp nodig bij het bestrijden van de ernstige luchtvervuiling door smok en fijnstof. Met dit soort projecten hoopt Dijksma dat Nederlandse bedrijven met hun expertise geld kunnen verdienen aan de afspraken die eerder zijn gemaakt op de klimaattop in Parijs.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 Het weer, hier en daar nog wat lage bewolking en misbanken in de loop van de ochtend, komt op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. Het blijft grotendeels droog en met weinig wind wordt het tussen de 18 en 21 graden. Dit was. De de FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog met meer dan 10 minuten vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen, bij knooppunt Beverwijk, 6 kilometer. A12 ten Haag richting Utrecht, bij Bodegraven, 3 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht, bij Lexmond, 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goedemorgen, Zandvoort, op uh, 21 mei. En we zitten nog steeds in Hotel Hoogland. Dus als je nog wil komen om wat te koffie te drinken, of thee te drinken, of gewoon lekker te kijken en te luisteren, kom naar nou rustig naar Hotel Hoogland. Cor, het tweede uur, wat gaan we allemaal uh, doen? Ja, in het uh, tweede uur, dan moet ik even jouw blaadje pikken, want mijn blaadje ja. komt gewoon thuis. In het uh, tweede uur zouden we Kees Metters hebben. Maar die komt niet, hè? Helaas kan die niet, dus we gaan nog even met Jenny doorpraten. Ja, uh, we hebben Ernst Brokmeijer, die gaat iets uh, vertellen over de reddingsbrigade. En Lana Lemmers die gaat iets vertellen over het toeristenseizoen... wat van start is gegaan in Zandvoort. Nou, het uh, barst van de activiteiten uh, hebben we al inmiddels de kalender gezien. En, lekker, hè? Uh, ik denk dat zij ja, een heleboel uh, komen vertellen. En natuurlijk ook over het uh, evenement culinaire. Daar gaan we het ook even over hebben. Ja, dat is ook heel leuk. Maar we gaan even terug en naar uh, Jenny. Er uh, hebben nog een heleboel gegevens over Zandvoort, uh, zie ik liggen. Um, ja... Kan je daar wat over vertellen, hoe, hoe het in Zandvoort uh, ligt, getalmatig? We hebben 17.000 inwoners. En zomaar wat meer bezoekers. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Um, ik heb het eventjes uh, vanmorgen nog uh, ja? op, uh, opgezocht. Um, er zijn 1509 deelnemers, tot nu toe. Uh, op de, inderdaad, 16.000. Uh, 16 nou, het lijkt niet zoveel, maar het is 9,1%. En we streven ernaar om dit jaar iedereen boven de 10% te krijgen. Hoe, hoe dus is het landelijk? Hoe valt het nog mee? Hoe is het landelijk? Het ligt zo'n beetje uh, op die 10%. Uh, daar is iedereen naar aan het streven. Um, het aantal uh, successen heb ik ook eventjes ja? bekeken. Um, in 2015 zijn er uh, 22 acties uitgezet. Allerlei verschillende acties. En daar zijn twee successen uitgekomen. Dus dat is een beetje matigjes. Maar en, uh, nou, het is wel zo dat als je niks doet... dan komt je helemaal geen successen Precies, uitgezet. ja. En dus we, dit zijn, toch wel we zijn ook blij met echt alle successen. Ik, ik wil even vragen over die successen. Hè. Je hebt ja? 22 zijn er uitgezet. Vorig jaar, ja. ja. En die Twee die zijn binnen dat uur zijn die, uh, succesvol. Ja. Betekent niet dat die andere twintig niet succesvol zijn na dat uur. Nee, succesvol uh, voor is, ons. Is voor betekent, jullie binnen dat uur? Nee, succesvol voor ons betekent dat uh, de of de. Nou in dit geval gaat het om een uh, vernieling en om een uh, vermiste, uh, dementerende dame. Zelfs, dat die uh, gevonden zijn of de vernielers aangehouden zijn door een burgernet deelnemer. Okay. Dat, oh, dat is voor echt, ons dat een succes. Dat uh, uh, even goed later een vermiste of wat dan ook is aangetroffen, dat is anders dan zoals wij het als een succes ja, dan is, noemen. Ja, dan is dat duidelijk. Maar je wilt het niet zo zeggen dat het in, in het getal die jij noemt het niet goed afgelopen is. Nee, eigenlijk zijn ze allemaal goed afgelopen. Oké, ja dat. is... Ja. Dat is eigenlijk op ja. die kant wilde ik hem. Alleen die twee, ik, ik die begrijp... zijn door een burgernet ja. deelnemer aangetroffen. Maar het kan dus best wel zo zijn dat iemand die geen burgernet deelnemer is, dat hij dat hoort van iemand die wel burgernet ja. deelnemer is, ja. en dat hij dat dan meldt. Ja. ja. En dan telt ja. hij niet mee als juristische Jawel, jawel. Dat is wel. Alleen uh, wij doen vanuit BurgerNet als wij een naam hebben en het is een deelnemer binnen ons eigen systeem van BurgerNet, dan sturen we de deelnemer een bedankbriefje namens BurgerNet. En een kleine attentie. En dat en... hij magaal lid moet worden. Nee, want die zijn dan wel deelnemer. <laughs> ja, die zijn dan deelnemer. Alleen als iemand uh, belt die geen deelnemer is... Ja, dan kunnen we daar voor de rest ook niks nee. mee... Uh... Nee, daar heb je geen gegevens van. Nee, precies. Nu moet je je opgeven voor Burgernet. Maar het bestaat toch ook zo dat je uh, kunt forceren... dat er een bericht wordt gestuurd naar iedereen die in dat gebied is? Wat bedoel zo je met forceren? Nou, zonder dat mensen lid zijn van Burgernet. Dat iedereen gewoon oh. sms'je krijgt. Nee. Stel het belangrijk is. Nee. Ik denk in Amerika wel. Nee, ja, maar ik denk, nee, dat ons Dat, kan ligt, dat niet. ligt hier wat nee, schijfbaar ligt in de privacy sfeer ja, ja, en ja, zo. Ja, precies, dat je ons dat ons niet kan zomaar niet. Niet. kan doen. Nee. Maar uh, heb je nog nee. meer statistische gegevens over Zandvoort? Uh, nou, dit jaar, uh, en we zijn nog toen, heel ver, zijn er 13 acties en ook al twee harde successen. Dus ik verwacht eigenlijk dat er nog wel uh, uh, meer successen, echt harde successen, uh, ja. komen. Dat, dat zou. Uh... <laughs> Dat zou nog beter zijn uh, als er nog meer mensen lid zouden worden. Precies. Want ik, en... ik blijf toch een beetje bij die 9% hangen. Ja. Ik vind dat toch. Uh, ja, het is laag. Ja. Vind ik. Onze volgende vraag voor de ja. luisteraars: hoe kunnen luisteraars lid worden van BurgerNet? Ja, nou, we noemen het niet lid worden, want lid, daar denken mensen ja. vaak. Nee, nee. Van, ja, of, oh, ja. Of dat ze moeten betalen of hoe zo, is het, he, maar... het is helemaal gratis. Ja, en he? de... sms'jes kosten nee. ook niks. Nee. Ja. Nee, zelfs het terugbellen is uh, gratis. Op het moment dat mensen deelnemen aan de actie kun je gratis terugbellen via het uh, nummer wat opgegeven wordt. Um, mensen kunnen zich via de computer aanmelden op de site van Burgenet, www.burgenet.nl ja. uh, Eventueel telefonisch, gewoon via het nummer van de politie 0900 8844. Moet je dat wel met een vaste telefoon doen? Nou, hoeft niet per se. Het hoeft niet, het hoeft niet per se. Goed, um, www.burgernet.nl is eigenlijk het, uh, het, het aanspreekpunt. En daar kan je ook instellingen doen zoals wij net doorgesproken hebben. Afwezigheidssignalering kun je daar uh, Kan je daar ook een melding opzien, dat je zegt van ja. nou ik, ik ga eens op internet, op het burgernet kijken ja. en uh, ik wil eens kijken hoe dat nou echt werkt ja, je kunt uh, je, je plaats intikken en dan kun je alle acties uh, zien die er geweest zijn en hoe dat afgelopen is uh, verder dus daar staat alles uh, op vermeld wat? wat ik eigenlijk nog ja? wilde, wilde uh, vertellen is dat we in uh, vorig jaar zijn we begonnen met burgernet mail uh, dat is een soort van digitaal buurtonderzoek. Ja. Bij een woninginbraak komen er altijd fysiek uh, wat agenten langs uh, om te vragen of mensen wat gezien hebben. Mensen zijn uh, niet thuis, er wordt een briefje in de bus gedaan. Mensen reageren daar niet meer op en die vinden het allemaal wel best. Met Burgnet Mail krijg je een soort gelijk verzoek. Er wordt uh, verteld wat er is gebeurd in jouw omgeving en of je iets gezien hebt. Als er een signalement bekend is, staat dat er ook in. Um, en de uh, bereikbaarheid van de mensen is natuurlijk veel groter. We trekken dan een cirkel van ongeveer 100 meter uh, in, de, in de... Van de plaats? Ja. Dus iedereen in die buurt, die krijgt een mail uh, over wat er is gebeurd. En die kunnen dan ook via een button, komen ze ook binnen via, via het politiesysteem... om uh, te reageren wat ze gezien hebben... En dat uh, melden. Oh, uh, moet je die ook instellen? Nee. Burgernet mail? Want nee, op het dat moment dat je gaat aanmelden uh, voor Burgernet... Ja? en je vult een e-mailadres in... dan krijg je, als er bij jou in de buurt iets is gebeurd... Dan, dan ben ik blij dat ik nog geen mail gehad heb. Ja want, ja, want er is er is ook, ook niks gebeurd. Nee, daarom <laughs> dan. Denk ik, oh, my, oh. En dan willen we graag zo houden ook. Ja. Um, wij weten eigenlijk, als je nog wat wil kwijt wil graag. Uh, ik denk dat wij genoeg weten over BurgerNet. Uh, 9% zandvoerders doet daaraan mee. Uh, je kan je nog steeds opgeven bij www.burgernet.nl En je kan op die site van alles kijken en, uh, en doen. En uh, er zijn dit jaar al 13 meldingen. Waarvan twee succesvol uh, zomerseizoen komt er natuurlijk aan. Ja. Ja. Zie je dat, zomerseizoen? Ja, daar zie je wel een aantal uh, stijgingen in de meldingen. Oké. Okay. Nou, ontzettend bedankt voor de uitleg. En Graag, uh, hou hè? ons op de hoogte als het uh, explosief stijgt. De deelnemers zetten ze om voor Dank je wel. Dat zal ik doen. Dank, je. Dank jullie ook wel. Het verzoek van Ernst Brokmeijer was dit uh, Bob Marley. Steer het op. Welkom Ernst Brokmeijer. Ja, goedemorgen. Ja, ik moet zeggen, um, als ik deze muziek hoor, moet ik altijd denken aan zomer 30 graden en terrassen. En een vol strand, Dus ja, ik word er altijd vrolijk van. Uh. Uh, als je het over uh, zomer vol strand hebt, dan ga je direct naar de Redespigade. Ja. Um, dan heb je natuurlijk ideodruk. En hoeveel mensen zijn er op zo'n zondag dan uh, uh, over het hele strand? Ja, dat is altijd een goede. Ik heb wel eens gehoord, nou, hè, van 10 tot 20 tot 30 tot Zelfs meer, uh, mm -hmm. duizend hebben we het dan over. Yeah. Um, um, dat hangt ook een beetje vanaf van hoe je gaat kijken. Hè. Je hebt mensen die Het is natuurlijk heel lastig, het zijn momentopnames. Hè. Je hebt mensen die komen ochtends en die gaan weer weg. Je hebt mensen die komen smiddags, je hebt mensen die blijven de hele dag. Uh, en wij kijken ook vaak naar het totale stuk, eigenlijk zand voor Bloemendaal als één als, als geheel. Hè. Die kuststrook waar, uh, waar mensen komen. Uh, ja, dus, die, die zeggen, wij maken die schattingen niet. Het zou misschien een goede vraag zijn voor uh, of de gemeente of de VVV, die zullen dat uh, waarschijnlijk precies weten. Je, uh, het, het, het is in ieder geval goed druk op dat soort dagen. Als je uh, zo'n drukke dag hebt, hè, uh, hoe is dan de bezetting van de reddingsposten? Ja, die, in getal? Die, in getal, en dat hangt een beetje af. Hè, en zeker als we naar die zomervakantieweekenden kijken. Dan heb je het, uh, uh, zeker op het hoogtepunt. En dat is voor ons de middag. Hè, eigenlijk, uh, waar vroeger om negen uur s ochtends het strand vol lag. Om vijf iedereen naar huis ging. En wij eigenlijk om half zes ook uh, naar huis konden. Zie je dat dat de afgelopen jaar wel verschoven is. Mm -hmm. Dus eigenlijk voor nu of twaalf is het vooral uh, nou ja, de, de opbouw materiaal klaar zetten. En dan in de middag uh, nou, ik zou zeggen tussen 1, 2 een uur of 7, 8 s avond ligt het hoogtepunt. Uh, op dat soort hele drukke dagen hebben wij in die middagen ja, rond, uh, rond de 40 man uh, en vrouw uh, rondlopen op, uh, ja, op het strand. Mm. En dat zijn mensen die zitten op de posten. En daar wordt EBO gedaan. Daar komen de kindjes. Uh, daar wordt de communicatie gedaan. Dat zijn mensen die op dat moment op het strand aanwezig zijn. Uh, als het strand het toelaat uh, de voertuigen eventueel lopend op pad zijn. En natuurlijk uh, het Waterwerk. En dat soort dagen vooral preventief. Dat betekent dat je de hele dag de bootjes langs de kust ziet varen. Uh, waarbij mensen vooral uh, ja, kijken, gaan zaken goed, mensen... Op voorhand al proberen te waarschuwen. Om zo te voorkomen dat er wat kan gebeuren. Um, over preventief gesproken. Je, uh, de, de boot die uh, gaat langs. en het, Vroeger was dat toet. En dan moest je terug. Ja. Uh, uh, maar ik heb jullie ook wel eens uh, zien rijden langs de kust. Ja. Met, uh, met de auto. Uh, wat ga je dan roepen? Uh, gevaarlijke zee? Of, uh... Ja, dat, dat, dat hangt natuurlijk helemaal van de, van de situatie af. Uh, uh, vanaf het water is het vooral... Hè, uh, dan is, voor het, wat te noemen, is het terugbrengen? Is het terugbrengen? Nou, om een voorbeeld te noemen, stel dat het oostenwind is... dus wind vanuit het land richting zee... nou, alles wat drijft of niet goed zwemt... gaat richting Engeland... Um dus dat is een reden om mensen terug te sturen. Uh, opkomend water in de middag. het is natuurlijk niets leuker, zeker als je niet uit zandvoort komt... om uh, tot je knieën of tot je middel door het zwint te lopen naar de zandbank... waar je tot je enkel staat. Uh, alleen heel veel mensen beseffen zich niet dat ineens... Uh, zeker als de vloed vol gaat stromen... dat het echt in, in een zeer korte tijd ja, je de terugweg moet zwemmen. Nou ja, als je dan uh, bijvoorbeeld zes jaar bent en je bent heen tot je middel gelopen... 20 minuten later moet je echt zwemmen. Uh, de, dus dat zijn echt redenen om... wij noemen dat bankje vegen... of inderdaad met oostenwind mensen terug te sturen. Dat kan vanaf het water. Tegenwoordig met de waterscooters kan dat bijna nog beter... omdat die vrij ondiep kunnen varen. Um, maar het kan soms ook handig zijn... En zeker als het hele grote groepen zijn... of we hebben specifieke gevaarlijke punten... Hè, plekken waar een muihard strandt... om dan vanaf het strand dat te doen... en eigenlijk de mensen naar je toe te halen... Um, door middel van de megafoon. En dan wordt er inderdaad aangegeven van... wilt u naar de kant komen, want... Uh, de zee is gevaarlijk, mm. of het is op komend tijd of... Welke situatie dan ook. Uh... Je noemt uh, muien. Er zijn in, uh, in Zandvoort zijn de bekende plekken van muien. Heb je daar waarschuwingsborden staan? Die staan daar niet permanent. Okay. Uh, in principe is het zo dat, dat muien ja, wandelende stroomgaten zijn. En dat betekent dat waar uh, vandaag op een plek een mui kan liggen... als er daar één keer hoogwater en lagewater overheen is geweest... kan die zomaar ineens 50 meter verder zitten. Uh, we weten wel dat er een aantal plekken zijn waar muien ja, vaker voorkomen. Dat zijn ja, bepaalde plekken waar uh, de wind vanaf het land blaast. He, rond gebouwen. Uh, en de kans dat er muien zijn groter is. Um, het wil niet zeggen dat muien altijd gevaarlijk zijn. He, het heeft vooral te maken met de combinatie windrichting. Uh, hoe, het, hoe het getij loopt. Op welk moment van de dag. Ja. Of een mui heel hard stroomt. Uh, of ja, gewoon een stroming is die er altijd is. En als jij uh, die wetenschap hebt... En je komt eens van mij terecht, dan is, kan je zeggen... hij is niet gevaarlijk, maar uh, een, een doorsnee toerist... die weet natuurlijk niet wat er maakt. Nee, is. Nee, is altijd nee, nee, al gevaarlijk? Daar, daar, daar, daar, daar, daar heb je gelijk in. Maar, ik, je, je zou mensen die dat nog nooit meegaan, die raken in paniek. Als het een muis is die hard stroomt. Ja. Je hebt, kijk, de zee stroomt altijd een beetje. Je wordt altijd of naar links ja. of naar rechts. Of naar, en, en dus op heel veel dagen, en ook uh, ja, als het een normaal getij is. Um, um, zitten er voor de kust van Zandwoord tientallen muien. Dat is uh, ja, bijna standaard aan de, aan de uh, opbouw van de kust. Ja. Die hoeven niet altijd gevaarlijk te zijn. Hè? Dat is soms maar heel langzame stroom. Dus uh, vaak merken strandbezoekers dat niet eens. Ja. Het wordt vooral gevaarlijk als we een aantal dagen bijvoorbeeld noorder of zuiderwind hebben gehad. Dan worden die gaten wat groter. En wat dieper. En dan gaat het water daar ook harder stromen. Uh, het kan gevaarlijk worden rond, uh, rond springtij En dan is er gewoon meer water wat naar de kust komt. Dus ook meer water wat terug moet stromen. Uh, um, dus dat zijn allemaal factoren waar we rekening mee houden. En eigenlijk per dag moeten kijken. Ja, wat zijn nu de plekken waar er risico's zijn. En daar of borden neerzetten of een auto of mensen neerzetten. Om, uh, om baders en zwemmers te waarschuwen. <coughs> Nou, dus, uh, er gebeurt dus van alles. Hey, uh, de Zandvoortse de is een vereniging. Ja. Uh, hoeveel leden hebben jullie? We hebben op dit moment uh, ruim 5500 leden. En iedereen die uh, lid kan worden, kan gewoon lid worden? Nou, eigenlijk op twee manieren. We hebben, um, wat, zoals dat heel mooi heet, um, um, en formeel heet het volgens mij verenigingslid en uh, bondslid. maar Want eigenlijk meer we hebben uh, leden en donateurs, um, om even plat te zeggen. Mm. Dus het zijn mensen die de vereniging ondersteunen. Of uh, uh, mensen die in de vereniging wat actiefs doen of in het verleden gedaan hebben. Uh, en die verdeling is, ik geloof uit mijn hoofd, rond de 400 leden en rond de 100, 150 uh, donateurs. En bij die leden, daar is ook een groot deel jeugdlid. En dat zijn de mensen die, uh, en, en ja, ik zou bijna zeggen onze toekomst, ja. die in de wintermaanden in het zwembad uh, uh, de lessen zwem en redden volgen. Uh, begrijp ik het goed als jij zegt 400 uh, leden, 450 leden, dat dat actieve leden zijn? Nee, dat, daar, nou, wat ik zei, daar zit rond... Of zit daar in, ook de donateur in? Daar, nee, daar zit niet de donateur okay. in. rond 200 jeugdleden bij. Uh, misschien ietsje meer. En dus dat zijn leden die volgen de cursus zwemmen en in het zwembad. En wat is de leeftijd daarvan? Uh, nou, ik zou bijna zeggen van 0 tot... Uh, 18? 16? 18. Dus tot 18 ben je jeugdlid. Ja. Mag je dan actief zijn? Dan mag je actief zijn. Okay. Uh, we zien dat, uh, eigenlijk de, de, ja, hoe, hoe de stappen zijn. Is dat heel veel kinderen in het zwembad beginnen met, uh, met de basis. Mm -hmm. uh, dan hebben we sinds een aantal jaren onze eigen jeugdopleiding voor het strand. Dat is voor kinderen van 12, 13, 14. En er zijn nu, twee weken geleden zijn er weer 21 uh, jongens en meisjes uh, vol enthousiasme gestart aan hun cursus. En dat is eigenlijk... Ja, je zou het bijna kunnen zien. Hè? Je ziet het ook bij de brandweer met een jeugdbrandweer en op alle andere plekken. En dat is voor ons echt een kweekvijver om jongeren kennis te laten maken met het werk. Ze krijgen theorie, praktijk en gaan ook van de zomer een aantal stage dagen meelopen met lifeguards op het strand. En we zien ook elk jaar dat uit die groep weer een aantal doorstromen naar de volwassenenopleidingen opleidingen. En die beginnen vanaf 16 jaar. Dan kun je beginnen met je junior lifeguard. Ga je ook je EBO-diploma halen. En dan stroom je zo door naar lifeguard, senior lifeguard. En dan ben je volledig in zetma. ja. En ook dit jaar zien we dat nou, die jeugdgroep is rond ik geloof, 20, 21 uh, jongens, meiden. Uh, als we kijken naar de vervolgopleidingen, dus degene die echt voor hun junior lifeguard of lifeguard gaan, hmm. schippers, chauffeurs. Daar zitten dit jaar uh, iets van 3, 24 mensen in die dit jaar weer een diploma gaan ja. halen om actief op het strand te kunnen zijn. Er is ook wel een verschil met vroeger. Hè? Dan uh, uh, kwam je op de post en dan. Uh, ik, ik wil ook meedoen. En als je een beetje kon roeien en een beetje kon was het goed. En het wordt steeds zwaarder gemaakt hè, met eisen. Nou ja, het is, of, het is natuurlijk ook wel veiliger natuurlijk. Maar... Ik zou bijna zeggen het is, een, het is een maatschappelijke ontwikkeling. Hè. Um, um, men, men verwacht als men een oranje auto ziet of een boot o, uh, of iemand van de racegarde dat diegene wat dan heel mooi heet vakbekwaam is, hè, dus uh, kan handelen. Mm -hmm. um, um, we zien allerlei ontwikkelingen in de buitenwereld. Hè. We, we, we werken voor een deel met het landelijke C-tweeduizend communicatiesysteem. Um, um, we hebben allerlei apparatuur in de auto die we vroegen niet hadden. Hè. Denk aan de AID, uh, Denk aan um, um, alle andere hulpmiddelen. Dus dat betekent ook, hè, um, um, om maar over die vertaling te maken, het roeien kan je iemand in één middag leren. En tegenwoordig moet iemand uh, met de, uiteindelijk, als hij helemaal opgeleid is, met de boot kunnen varen, uh, kunnen waterscooteren, de de communicatie kunnen doen. Tegenwoordig een deel via de computer. Hè. Onze inzetten worden in de computer vastgelegd. Dus um, er wordt een hoop verwacht. En dat betekent dat, waar je inderdaad vroeger misschien één cursus deed, en de rest van je leven was je standaard. Ja. Tegenwoordig gaan eigenlijk al onze lifeguards uh, moeten elk jaar een aantal herhalingen volgen. En dat loopt uiteen een van nou ja, EBO, of het zuurstof toedienen bij Drenkelingen. Uh, C2000 bedienen. Uh, en daarnaast gewoon ja, de vakbekwaamheid om omstandig te kunnen zijn. Dus uh, het samenwerken met de andere hulpdiensten. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Uh, dus dat is best een belasting die wij uh, ook, ook vragen van, uh, van leden. Ook daar zijn we niet uniek. Dat zie je ook bij een hoop andere hulpdiensten. Uh, ook hulpdiensten die met vrijwilligers werken. Maar dat betekent wel dat inderdaad... Ja, um, um, waar het vroeger vooral echt de zomer was. Tegenwoordig ook in de winter uh, de meeste wel een aantal avonden uh, in, in nou ja, zeg maar oktober tot, uh, ja, tot nu, tot mei, in het uh, leslokaal zitten. Ik wil nog even terug naar het, uh, het verschuiven van inzet. Mm -hmm. uh, je, je gaf hem zelf al aan, vroeger was er om 9 uur het strand vol. Ja. En uh, nu staat de file naar zo'n pas om 2 uur uh, ja, op het klopt, strand. Zo dat, dat klopt. Dat geeft voor jullie inzet natuurlijk ook een verschuiving. Ja, de, onze, onze nadruk ligt tegenwoordig rond nou, van een uur of twee s middags tot een uur of zeven, acht s avonds. Maar je moet er natuurlijk wel eens morgens al zijn. Ja, wij zijn uh, in de zomermaanden, uh, uh, in de weekend zijn we om uh, um tien uur zijn de posten, posten open, zaterdag, zondag. Um, we zien dan een deel wordt gebruikt voor oefening opleiding. Bijvoorbeeld op zondagen dan uh, ochtends uh, gaan eerst de, de live in opleiding zijn twee uur bezig met uh, ja, praktijkoefeningen. We hebben onze jeugdopleiding. dus we proberen die tijd nuttig te gebruiken. Uh, is vaak ook de tijd om even, uh, ook zelf even te genieten van uh, de opstart van een mooie dag. Uh, uh, materiaal klaar te zetten. Maar inderdaad die, uh, het gros van de werkzaamheden is in die middag en vooravonduren. Ga je dan uh, in, in een ploegensysteem werken? Nee, of, ja, of vinden de mensen het zo leuk dat ze ja, mensen vinden het in die zin eigenlijk zo leuk. En, en uh, dat men uh, gewoon ja, die dag blijft. En uh, nou ja, het, uh, vaak, zeker als we echt die topdagen hebben. Ja, dan zijn we vaak gewoon tot uh, 19, 11 uur. Ben je echt actief bezig. Moet alles nog opgeruimd. Ja, maar zeg, dan moet het allemaal nog terug naar Noord. Dan neem ik aan dat het ook nog nou, afgespeld wordt. Niet, niet helemaal. In, in de zomermaanden staat het varend materiaal staat op het strand. Dat betekent dat bij beide posten zijn drie uh, uh, botencontainers uh, of opslagruimtes, okay. Waar het varend materiaal staat. Dus dat kunnen we gewoon op het strand onderhouden. En dat zorgt er ook voor dat we in de zomer, als we inzet hebben, ook heel snel kunnen uitrukken. Uh, alleen de voertuigen gaan inderdaad s'avonds terug naar, uh, naar Noord. En dat is eigenlijk de afsluiting uh, van de dag. Uh... Ja, dan stuur je de brandweer nog even de route en dan ga je naar huis. Precies. <laughs> ja. Hey, ik heb een heleboel uh, dingen gehoord, he. veiligheid opleiding, en noem het maar op. Uh, we ontkomen er natuurlijk niet aan dat er het een en ander gebeurt in Zandvoort uh, bij de Rennersbrigade. We hebben afgesproken dat we inhoudelijk daar niet over gaan uh, discussiëren. Dat, uh, je hebt zelf al gezegd, dat wordt een wel eens niet een spelletje. En dat, nee. uh, daar kopen we niks voor. Uh, maar wel dat uh, er uh, zelfs, het gaat zelfs zo ver uh, naar drie artikelen in, uh, in het Haams Dagblad. Ja. En over de waarheid daarvan kan je uh, twisten en praten. Uh, maar dat doen we niet. Naar aanleiding van die uh, drie artikelen zijn er vragen gesteld door uh, raadsleden in uh, is antwoord ja. aan het college, want uiteindelijk gaat het over veiligheid en, uh, en inzet daarvan. Um, de burgemeester zegt: ik, uh, uh, ik bemoei me daar niet mee zolang ik niet uh, de indruk krijg dat het onveilig gaat worden. Dat is zijn recht, want het, hij zegt het is een interne verenigingszaak. Um, maar die vragen die, die zijn gesteld. En uh, kunnen jullie daar naar tevredenheid antwoord op geven? Ja, ik denk dat wij dat kunnen. En volgens mij heeft burgemeester Meijer dat ook wel gedeeltelijk gedaan. Overigens snap ik dat uh, uh, de politiek daar vragen over stelt. Uh, en, en, zeker als zij zich ook baseren... op, op ja, nou, ja, de, de verhalen Rondreke. die rondgaan. Um, um, en, en ik moet zeggen... ik ben zelf ook die avond aanwezig geweest. Want wij wilden ook wel horen wat daar gevraagd werd. En dat was inderdaad de vraag... Van, nou, ja, uh, hoe, hoe staat het ervoor? En vooral, uh, hoe zorgen we dat het... Uh, komend zomerseizoen... Uh, uh, onze badgasten een, een mooi jaar hebben? Nou, ja, daar, daarvan kan ik eigenlijk zeggen dat... Uh, uh, ook nog. en als ik kijk naar de groepen... Uh, misschien weekend als, uh, als voorbeeld... Uh, beide posten volledig bemand. Uh, uh, leden uh, hebben er echt nou ja, in die zin zin in. Ik moet zeggen, ik herken dat gevoel zelf ook wel. Uh, zodra de eerste mooie dagen komen, wil men naar het strand. Ja. Uh, uh, natuurlijk zijn een aantal zaken gebeurd. Daar wordt ook uitgebreid met individuen uit de vereniging... Uh, die, die op het stand meedraaien, in groepsverband, op allerlei manieren. Uh, wordt daar wel uh, veel aandacht aan besteed. Want natuurlijk uh, uh, snappen wij dat, dat voor sommige mensen dat, dat lastig is... Um, op dit moment krijgen we eigenlijk alle signalen van, van, van, nou ja, van uh, ver uit het grootste deel nagenoeg iedereen uh, ja, dat ze gewoon uh, vol gaan voor een, voor een mooi zomerseizoen uh, en met elkaar uh, nou ja, proberen uh, naar de toekomst te kijken uh, nou, ik noemde net al de voorbeelden mm -hmm. hè, die jeugdleden, er ja. uh, zitten heel veel mensen in de opleiding en uh, ook aangeven dat ze die willen supporten, steunen om met elkaar uh, te gaan werken, dus vooralsnog um, um, um, gaan wij er volledig vanuit dat we gewoon een een mooi seizoen gaan draaien. Um, daarbij zijn we natuurlijk altijd afhankelijk ook van externe factoren, he. het weer, um, uh, nou ja, um, um, hoe uh, de samenwerking gaat uh, uh, op het strand he, met andere diensten. Nou, ook daar gaan we eigenlijk vanuit dat dat, uh, ik zou bijna zeggen, business as, uh, as usual, is. business as usual is voor jullie de veiligheid staat voorop en die kunnen jullie garanderen. Ja, voor zover je dat natuurlijk altijd kan garanderen. Ja, dat... um, um, maar als ik kijk naar onze inzet, dan zal die gelijk zijn aan alle voorgaande jaren. Um, um, zowel vanaf de posten, vanaf het water, vanaf het strand. Um, en zullen we waar ja, nodig ook binnen mm -hmm. de 24-uursgroep, die ook beschikbaar is uh, uh, jaar rond, uh, ja, onze inzet doen waar nodig. Nou wordt er uh, in die publicaties over Noord en Zuid gesproken. Uh, is dat zo dat er twee verschillende posten zijn? Het is nog één reddersbrigade? Nou, zoals je hem zo letterlijk vraagt... ja, we hebben twee posten. En, en de bezet... uh, maar het ging over de bezetting. ik heb uh, jou wel eens over de voetbalwedstrijd horen praten. Ja, nou, nou weet, je, weet je... wat natuurlijk altijd lastig is... en, en um, ook daar... Um, ik zou bijna zeggen... als je met de inschadeleden van 30 jaar geleden gaat laten... hoor je ook wel eens... ja, we hadden twee posten en wisselen. Um, uh, ja, ik, ik moet zeggen... ik zie het uh, vooral als een... Uh, uh, bijna de vergelijking met een voetbalvereniging. We zijn één club. Um, dat zie je op allerlei vlakken. We trainen met elkaar. We hebben heel veel evenementen met elkaar. Zeker in het... Uh, het maar buiten het hoogseizoen uh, is dat echt één groep uh, gemixt, gematcht. Uh, of dat nou gaat om uh, een evenement op het strand... of binnenkort weer het uh, support die we aan het kinderbeestfeest in Amsterdam leveren. En daar gaat een groep van de zand is dus heen. Mensen van allerlei... Uh, maakt niet uit welke post. Ma maakt niet uit welke post. Um, um, je zou dat kunnen zien inderdaad als de voetbalclub... Hè, waar, je, uh, waar je twee elftallen hebt. En, en natuurlijk uh, ga je sneller bij een maatje uit je eigen elftal... naar een verjaardag of naar zijn bruiloft. Um, um, maar voor het spel is hetzelfde... Uh, die jongen, jongens mij meiden het ene elftal helpen bij het andere elftal mee als er iemand uitvalt. Um, en, en uiteindelijk ben je voor dezelfde club en ben je met hetzelfde bezig. Dus um, ja, ik moet zeggen, ik heb dat ook uh, gezien dat daar erg de nadruk op werd gelegd. Ik moet zeggen dat mijn ervaring is dat dat, uh, ja, dat, dat heel erg meevalt. Uh. Mm -hmm. um, brengt deze, uh, dit conflict schade aan de reddingsbrigade? Aan Timago? Nou, ik, ik denk dat het uh, wel in die zin schade is. Ho Hoor je is. dat in Dorp, ik Nou stop, ja, ik, ik moet zeggen dat um, um, um, gelukkig zijn er veel mensen... die toch wel een lid persoonlijk aanschiet van... hé, hey, wat is daar nou aan de hand? Want ik lees iets in, in de krant en uh, hoe, hoe zit het ja. ermee? Dus dat is positief. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat niet doen... en alleen maar iets lezen of iets horen. En, en in die zin is Sand het altijd wel goed van het horen... en dan weinig wederhoor en ja. verder ja. horen. Um, um, dus ja, dat is zeker schadelijk. En natuurlijk ja. als de politiek daar vragen over stelt en ze zorgen uit. Wat ik al zei, die gelukkig door, door de heer Meijer nou ja, goed uitgelegd zijn. En waarbij ook wij hebben als er partijen zijn die meer willen weten, of kom langs op het strand. We zijn altijd bereid om dingen uit te leggen. Maar uiteindelijk is dat wel schadelijk. Ik hoop alleen op de lange termijn. Met, met, ja, vooral door te laten zien wat we doen voor werk. Het stuk voorlichting wat we geven. De berichten die we op onze website, Facebook, Twitter zetten. Om, om te laten zien wat we doen. En, en nou, voor ook met, met hoeveel enthousiasme heel veel leden dat doen. Um, uh, hoop ik dat we kunnen laten zien uh, nou ja, wie we zijn, wat we doen. en dat de schade die er eventueel zou zijn uh, ja, beperkt blijft. Oké, okay, nou, uh, de veiligheid is gegarandeerd. We hebben uh, gehoord hoe het in elkaar zit. Het uh, conflict zal uh, uh, misschien nog uitgesproken worden of uh, niet meer naar boven komen. Dat uh, staat nog even open. Uh, bedankt voor je komst. Nou, geen probleem. Want het, uh, zoals je gisteren al zei, het blijft toch een Sandfoortse kwestie. En ja. daarom uh, vonden we het erg fijn dat het toch even door Zandvoortse Eter te hebben gesproken. Dank je wel. Geen dank. je El Condor Passo samen met een uh, karverkoers. Ja, lekker rustig. Ja, ik vind het fijn dat jullie uh, mij dat nummer liet aanvragen. <lacht> nee, uh, jij had ook wat aan mogen vragen, maar je had niks ingediend, dus heb ik deze maar gekozen. Ja, ja, nou, ik, dit is wel een van mijn lievelingsnummers. Dus Kijk, zo uit. komt het allemaal, allemaal ja. weer goed. Ja, dat weten we allemaal. Aangeschoven, de stem is natuurlijk al bekend: Lana Lemmens, uh, uh, directeur VVV, en ook tante. Want ik mag eigenlijk geen directeur meer zeggen. Ja, hier wel. Ja, hier wel, ja. ja. Um, het, is, het is toch directrice dan? Ja, directrice, ja, ja, ja. ja Kijk. We zijn een beetje geen gemotiveerd. Ja. Zo is dat. En um, je mogen ook gewoon Lana zeggen. Ja, nou, dan doen we dat ook. Lana, welkom. Wij uh, hebben weer allerlei uh, dingen gezien op de evenementenkalender. En uh, je zou kunnen zeggen dat het zomerseizoen nu al een beetje gestart is. Het is Pasen geweest. Vroeger was het kanonschot op Pasen. En na de Krampie werd het kanon nog een keer afgeschoten. Uh, dat ligt nu heel anders, toch? Ja, sowieso wil ik altijd proberen te benadrukken dat we een jaar rond de badplaats zijn. Maar ja. We hoeven elkaar natuurlijk niet uh, mietjes te noemen uh, um, als we zeggen dat we weten dat er verschil is tussen bepaalde seizoenen. Mm. Het hele jaar door uh, gebeurt er van alles, proberen we ook van alles op de agenda te zetten. Maar het is toch altijd wel lekker dat zonnetje een beetje mee gaat helpen. En inderdaad, zoals je zegt, uh, um, nou eigenlijk de laatste paar jaar was het een beetje vanaf uh, de circuitrun, roepen we, begint het seizoen. Maar dat kunnen de mensen thuis niet zien, maar die zet ik tussen aanhalingstekens. Omdat ik zeg, ja, we hebben in december winterwonderland, we hebben in november een weekend voor uh, uh, nou, 50 plus, uh, februari Kids Adventure Week, waar ook al heel veel mensen op afkomen um, en sowieso hè, de vakanties waar, waardoor uh, um, veel toeristen antwoord weten te vinden maar qua evenementen, ja, roepen we altijd wel een beetje uh, um, circuitrun, eind maart, uh, Pasen komt er dan meestal wel net voor of na ja, en als het dan ook nog net het weer een beetje begint uh, mee te werken zoals we, nou het is nu hartstikke lekker buiten dus zon schijnt misschien niet, maar het is prima buiten. De zon komt vanmiddag. Maar dat, dat weekend uh, wat we hebben gehad uh, rondom uh, Moederdag was toch niet uh, was toch niet echt een uh, klagen. Merk je dat? Uh, um, moederdag is was toevallig. Uh, een beetje in een weekend waar ook wat vrije dagen in Duitsland vielen. Dat het dan ineens hartstikke druk wordt. Ja, ik vind hem in dit jaar een beetje moeilijk te, te, te zeggen. Want dat was in mijn ogen niet per se door Moederdag. Maar inderdaad, zoals je het al zegt, hè, in Nederland. Uh, van 5 mei, maar 5 het was mei, geen officiële en... vrije dag. Maar doordat het hemelvaart was, was het wel een uh, officiële vrije dag. Het was gewoon 25 graden, de eerste zonnestralen. Want um, dan hoor je alweer van de strandpachters dat de zondag eigenlijk alweer de rustigste dag was. Want dan hebben mensen al de donderdag, vrijdag en een zaterdag gehad. Een uh, beetje strandpachters eigen natuurlijk. Ja, nee, maar niet, niet, uh, ze waren niet aan het klagen, hoor, helemaal niet. Maar ze gaven gewoon aan. Ik bedoel, ik vraag daar dan natuurlijk ja, naar. Ze geven de hoe, getallen. Ja, ja. En, dan, en dan hoor je dat de zondag eigenlijk bij de meesten toch alweer de rustigste dag was. Ga ja, gaan mensen naar huis. En het, dus, het was om ja. verschillende redenen verklaarbaar. Hè, los van het feit dat de vakanties voorbij wij waren ook mensen juist verplichting hebben op moederdag. Was het ook een hele belangrijke dag voor iedereen die uh, Ajax een, uh, een warm hart toedraagt. Dus, uh, en oh, dat merk je ook eens antwoord. Het dus is dat... iets verkeerd uit me. Ja, nou ja ik zeg ook voor ieder die uh, dat uh, warm hart toedraagt. Maar daar gaan we het hier niet over nee. hebben. Ik uh, ga ik zeggen van wie jij uh, fan bent. Oh, dat maakt mij niet uit. Uh, nee, dat doe je niet. Maar, <laughs> nee hoor, dat, dat even los van... Uh, het was natuurlijk gewoon op voetbalgebied. Iedereen was daarmee bezig. Dus ja, dat, dat merkte je ook ja. op de... Op de terrassen, maar het helpt wel mee als zo'n weekend dan uh, 15 graden is, het hemelvaart, uh, vakanties, want dat was natuurlijk ook nog eens zo. Dus dat was wel echt een. Uh, dat was qua seizoen echt, echt de start, zeg maar. Toen uh, was het echt wel uh, vol, He, in Zandvoort. Dan heb ik een vraag over die, die evenementenkalender: hè? dat is een hele grote lange lijst met allemaal leuke dingen die er uh, mm -hmm. dit, uh, dit jaar allemaal gaan komen. Um, Mensen moeten dus van tevoren daar ook opgeven dat ze iets gaan doen. Maar ja. nou hoor ik dat er uh, pop-up dagen misschien gaan komen. Ja, nee, misschien hoor. Die, <laughs> ja, die zijn er al, maar die staan dan natuurlijk niet op die agenda. Nee, nou hoe, uh, daar hoe, zijn er hoe, hoe? twee verschillende dingen. Want uh, we hebben natuurlijk het pop-up weekend. Wat ja? plaatsvindt op 17, 18 en 19 juni. Uh, die staat gewoon op de klanner, want dat ja, is een pop-up weekend. Ja. Maar uh, dat is eigenlijk om, om te laten zien zien wat er in Zandvoort kan. Hè. Dat weekend zijn de, uh, is de gemeente regel luw, om het zo even te zeggen, zonder dat we daarmee zeggen alles mag en kan. Maar dat is wel een um, georganiseerde uh, pop-up, om het zo maar te zeggen. Daarnaast wil de gemeente natuurlijk met zo'n weekend uitstalen van nou, in Zandvoort kan je terecht als je ineens een briljant idee hebt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat morgen hier um, uh, nou ja, ik kan nu even niet spontaans verzinnen. Iets kan plaatsvinden waar heel veel veiligheid voor nodig is. Daar moet heus wel naar gekeken worden. Moeten uh, moet allerlei uh, veiligheidsdiensten iets over van vinden en over zeggen? Um... Dus natuurlijk is het niet zo dat er morgen ineens een evenement kan plaatsvinden. Maar het zou inderdaad kunnen dat er nu door Red Bull iets geweldigs aan wordt gevraagd. En dat is, nee. in, uh, dat is in oktober. Nou, dan durf ik te zeggen dat de gemeente Zandvoort zich daarvoor hard gaat maken. Ja, dan staat hij inderdaad niet op, het, op de kalender op het Raadisplein, zoals jij hem benoemt. Want die kan nou eenmaal maar één keer gemaakt worden. Maar gelukkig hebben we elke maand een poster. Hebben we natuurlijk onze website vanuit VV. Facebook is een goed medium. Uh, de pers. En zeker als het een, een spektakel is. Dan, uh, dan wil de pers dat nogal oppakken. Dus dan hebben we gelukkig andere kanalen om dat uh, de wereld te vertellen. Dus met die pop-up-evenementen, uh, toestanden die gaan komen, daar ben je heel blij mee. Ja, ik, ik, ik vind dat we. Ik een... ook, ook Ja, ik vind dat we een kans niet moeten uh, laten lopen. Nee, ja. Ach. nee, maar als, er, als je als er, als er een kans voordoet, dan moet je die pakken. En dat uh, volgens mij is de gemeente daar al goed mee bezig. En nog veel meer naar op weg om dat ook uh, steeds beter mogelijk te maken. Ja, het was, daar zijn we blij mee. Het was, het was natuurlijk zo dat je uh, voor 1 november de vaste dingen moest melden. En als je daarnaast nog wat verzonnen had, je een hele moeilijke procedure ja. weg. En het, is de, het idee van die pop-up is dat je dat uh, verkort. Ja, al moet je bent niet ik... meer verplicht om dat vorig jaar te melden. Nee, maar daar moet ik wel bij zeggen, uh, 1 november is om twee redenen een, een soort van deadline. Nou eentje, omdat ik dan heel vrolijk word, zodat we het nog mee kunnen nemen in onze, onze drukwerk. Maar er is wel gewoon een overleg waar de burgemeester bij zit. En dat is van de veilig, veiligheidsregio heel heel kennemerland zit bij elkaar. Want hoe leuk we iets ook vinden, als er al um, Dance Valley en uh, um, de Max Verstappen dagen en nog iets plaatsvindt, dan kan er niet nog ineens ergens anders iets bij. Dus er is echt van reden om, om van tevoren ja, dat uh, op tijd aan te melden. Dus om te voorkomen dat er een overlap is van evenementen. Ja, te, en dus te weinig capaciteit. Te kort aan inzet ja. Maar wat je nu bijvoorbeeld gaat krijgen met uh, aanstaande vrijdag, met de Wandelvierdaagse. En, uh, niet aanstaan, weet je na. maar uh, ja. En, en dan een verstappen stappen die dan uh, meet and greet gaan. Ja, doen. nou denk ik dat de, de, de wandelvierdaagse aan zich niet echt politieinzet nodig heeft. Tenminste, <lacht> volgens mij is dat een redelijk veilig evenement. Ik heb wel begrepen, op capaciteit op het plein. Dat de wandelvierdaagse heeft gezegd, nou wij, ver, ver, wij vervroegen het een uur. Wat ik heb begrepen. Nou, en we gooien de route een beetje om. Een beetje correctie, want ze was hier net. Oh, en sorry. zij uh, wacht even af... Wat de juiste tijd is dat Max Verstappen in het dorp uh, is. Snap de route ik. is wel omgezet. Ja. Maar dat zijn dus dingen die, die je mee moet nemen. Maar wat, uh, wat, het gaat om grotere inzet. Bloemendaal, uh, ja. Spaarwouden. Ja. Dus dat de politie inzet ineens in Zandvoort ja. niet meer is. Dus uh, als je pop-up hebt. Ik heb een leuk idee. Uh, de verzinning nu. Dan wordt daarnaar gekeken of dat in dat weekend ja. kan. Ja. Zo, dan moet je een beetje kijken. Was vroeger was het heel moeilijk om iets extra te ja, doen. Ja, oh, dat dus, is nu wat makkelijker. Ja, de, ja, de dus gemeente wil idee. ook, en vooral ook naar uh, niks en nadelen van wat wij in ons dorp met z'n allen keihard uh, doen en, en organiseren. Want dat maakt juist die kalender. Maar wil juist ook uh, de mogelijkheid bieden aan, nou wat ik net, hè, Red Bull of uh, uh, een ander groot merk die ineens iets heel gaafs hier wil doen. Om die te zeggen, nee sorry, daar hadden jullie, uh, daar ja. hadden jullie vorig jaar mee moeten aankomen. k is op vakantie hier, uh, die bestaat niet meer, maar die is hier op vakantie. Komen Loenen tegen, willen spontaan een optreden gaan ja, komt op podium en kan niet. Ja, ja dat is bij natuurlijk vol, zonde wel. als het niet kan. Ja. Nou, ah, dat is het idee van uh, pop-up en die kant wil uh, Zandvoort op. Ik heb nog een pop-up culinaire. Haha. ja, dat is letterlijk, hè. Ineens staan er dit uh, jaar 17 staan die uh, restaurants uh, op een plein, ja. Nou ja, ik denk dat we uh, sowieso... Uh, nu, de komende weken, ontzettend veel uh, gave evenementen weer op de hebben. We hebben natuurlijk de, de voorjaarsmarkt uh, die eraan komt: 29 mei. Ja, 4-5 juni. Nou, die uh, is waarschijnlijk al wel ergens genoemd vandaag. Maar uh, wat heeft Max uh, ons uh, een mooi cadeautje gegeven door eventjes de Grand Prix in Spanje te winnen? En het was natuurlijk al uh, een mega evenement. Maar nu uh, gaan echt de kaart verkopen, gaat door de uh, gaat door het dak. Ik was in een café en mensen werden helemaal emotioneel. Dus dat gaat ja. Nou, ik moet zeggen, huilen dat was het nog niet, maar de, de kippenvel stond wel echt overal. En ik heb gejuicht alsof we Europees kampioen werden, ja. maar dat terzijde, het is voor Zandvoort natuurlijk prachtig. Ja. Uh, dan hebben we uh, natuurlijk het poppenweekend, uh, en ja, dan hebben we de week daarna, die, niet dat ik dat in hetzelfde rijtje wil scharen als een bezoekje van Max Verstappen, maar dan hebben we inderdaad culinair naar Zandvoort. Nou, vorig jaar ging dat naadloos in elkaar over. Ja, dat was tegelijkertijd, nou ja, jij zegt naadloos, ik kreeg wel een beetje zenuwachtig, ja? Ik stond op dat bordes en ik keek naar al die mensen. Dan dacht ik, als zomaar. al die mensen nu in één keer naar culinair gaan... dan hebben we wel een klein probleempje. Ja. Maar het is allemaal goed gegaan. Uh, nu dus uh, drie topweekenden achter elkaar. Ja. Uh, geeft dat druk op de VVV? Uh, ja en nee. Uh, ja, bijvoorbeeld, we hebben ineens uh, spontaan uh, toch wel even een actie bedacht... om uh, in het weekend van 4, 5 juni... Aandacht te richten op onze oktoberwildmaand. wildmaand. Dat is een, een, een thema maand waar. Is het de slogan, uh, Schiet een schieten hert. En nou, die, uh, dat Hexen. zijn jouw woorden, daar distancieer ik mij van. Want uh, voordat je het weet. Nee, nee, nee. nee. De Wildmaand is, uh, ge, is ge, uh, ooit ontstaan omdat er dan uh, de, de bronstijd, burlende Herten. En, uh, maar inmiddels zijn er allerlei activiteiten. Het moet een wilde maand zijn. En om daar promotie voor te maken hebben we uh, gaan we. Uh, ja, jullie hebben we eigenlijk wel een primeur. Gaan we bierveeltjes. Uh, 50.000 laten drukken met daarop promotie voor de wildmaand. Maar uh, en ieder die dat moeten we dus nog gaan rondbrengen. Maar alle horeca hopen we, ook op het circuit die dat dan neer zou kunnen leggen. En iedereen die daar dan weer naar onze website gaat, die kan een kans maken op een. Uh, uh, ja, we hebben drie prijzen: echt onwijs gave prijs van Blekenmolen en Slotenmakers uh, uh, beschikbaar gesteld gekregen. De Max Experience, of de Max Experience, uh, ter waarde van uh, bijna 800 euro uh, voor, twee, ja, voor twee personen. Dan nog een powerslide training op het circuit, of, uh, bij slotenmakers. En dan nog een beurwandeling voor 20 personen. Ook Zo. niet uit te vlakken. Nee. Nee, en wat maar moet je daarvoor doen? Uh, nou, uh, het bierveeltje bekijken. En daar staat dan op dat je naar onze website kan gaan. Okay. En daar dan kan je dan dat invullen. Maar ja. dat is natuurlijk vooral om aan te duiden van... Jongens, het is nu leuk. Maar kom alsjeblieft nog een keer terug. En dat is... Deze week spontaan bedacht. Want hmm. we dachten: oh, dit is wel heel gaaf. Dus da dat brengt extra druk. En natuurlijk uh, de aanvragen voor kamers, uh, dat soort dingen. En gewoon omdat we het leuk vinden om overal zoveel mogelijk promotie aan te geven. Dus uh, ja, dat, dat, we zijn er druk mee. Ja, en dan nog even over het uh, laatste topweekend: culinair. Uh, zijn er spectaculaire nieuwkomers? Een spectaculair mag je, lekker, je natuurlijk lekker, zelf vertellen. Maar uh, nou, nieuwkomers zijn uh, uh, dit jaar uh, Ten 6, uh, Bad Zuid, De Meester. Uh, en nou, nog een primeur, uh, Captain Cot. Want dat is een uh, dat, dat, uh, hebben we echt nog nergens verteld. Maar bij deze, okay. Captain Cot uh, is uh, onze uh, vierde nieuwkomer uh, van dit jaar. En. Oh, vergeet ze bijna, we hebben ook dit jaar een wijnbar. Wijn aan Zee heeft een eigen uh, ja, wijnbar. Dus uh, we hebben echt veel nieuwkomers. Wijn aan Zee is wel, uh, uh, wel apart natuurlijk. Want normaal uh, in, in de grote tent, jullie hebben laatst weer uh, de wijnproeverij gehad. Ja, klopt. Uh, ja, maar alle deelnemers hebben altijd al uh, prosecco en wijn mogen verkopen. Uh, wij hebben een, een gangbare wijn die prima is. Hè. We hebben met alle vrienden uh, de wijn geproefd en eentje gekozen. Niks mis mee. Maar er zijn nou eenmaal wijnen, waarvan men kan zeggen, nou, die is echt speciaal. En daarvoor kom je of bij een restaurant, hè, dat past dan bij een gerecht mm -hmm. wat zij verkopen, of bij, uh, bij, de, uh, bij de wijnmarkt. In dit geval bij een wijnmarkt. Een lekker bramenwijntje, dat heb ik nog nooit gedaan. Een bramenwijntje, ja. nou, ja. dat bestaat wel. Ja. Uh, gezien de tijd, Lana, moet ik je helaas... Uh, we stoppen, ja, nee, ons nee, Want wij de, En we waren vuren. pas in juni. Ja. <laughs> maar ja, de, de sprong naar, uh, naar de herfst uh, is gemaakt. Ja. En uh, uit mijn hoofd roep ik dan weer even 50 plus weekend. En Dat is in november. We krijgen nog allerlei ja. mooie evenementen op de krisis. Zandscultuur, we hebben nog zoveel. We hebben veel. nog zoveel te doen, daar gaan we het dan over een paar weken nog maar eens over hebben. Helemaal goed. Want de kalender blijft uh, gaande. We ontzettend bedankt. Jullie ja, bedankt. Ik uh, heb nog geloof ik drie minuutjes voor de agenda, denk ik. Dus nu ja, is <laughs> Ik zal nog eens kijken wat erop staat. Uh, er is, zoals Lana al zegt, ontzettend veel te doen in, het, uh, in het, uh, het dorp. Je kan naar het museum nog steeds voor het overgevormd glas omtour En dat blijft tot 19 juni. Dat is nog eventjes. Uh, Schilderijen-expositie Pablo Klink bij het pluspunt. Tot 27 mei, dus volgende week. En ook volgende week 28 en 29 mei. Benelux Open Races op het... Sandvoort. Uiteraard hebben wij al besproken. De voorjaarsmarkt. Uh, 300 kramen, dat is nogal wat. Van uh, 10 tot uh, 6. Dat is leuk, jongen. En uh, er is ook muziek op zondagmiddag. In de staat 44. Met diverse optredens. Jazz yes and Say, ook 29. Bij Talassa met Boogie Woogie en Blues. En dat begint om uh, 4 uur s middags. We hebben het net gesproken over de wandelvierdaagse. Die begint op 31 mei. Ga je kaartje kopen bij de Bruna. Want dan is hij een euro goedkoper. En dat scheelt een hoop schrijfwerk. 4 en 5 juni de Max Verstappen uh, race dag is het weekend. Maar vergeet niet dat op 3 juni uh, op het Ratersplein weer een uh, raceauto staat. En dat Max Verstappen vanaf het Bordes uh, geïnterviewd zal gaan worden. Meet and Greet. En uh, hoe laat dat is dat komt later in, uh, in de wereld. Dat hangt van zijn programma af. Uh, dit was een beetje de agenda. Als je terug wil luisteren doe dat dan via zfm.nl uh, en dan vind je daar wel de gebruiksaanwijzing voor. Wij Sluiten dit af, Cor? Ja, zfmzandvoort.nl Zfmzandvoort.nl uh, Wij bedanken de techniek Kasper Geurensen, uh, de redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en de eindredactie Geli Rutte, die gezellig weekendje weg is, dus veel plezier. Koffie, Gert van Kuik was hier even en Yvonne Roosendaal heeft de rest gedaan. De presentatie, Cor Draaier en, en Ben Zonneveld. Wij wensen jullie een prettig weekend en tot volgende week. Tot volgende week.